5. Verwijzingen en literatuur De hoeveelheid literatuur over het oude verstotingssyndroom neemt snel toe. Veelgehoord argument tegen pas is dat er geen wetenschappelijke literatuur over zou bestaan. Dit argument gaat bij het schrijven van dit boek wel op voor Nederland, zeker niet voor landen als de USA en Duitsland. Beter dan hier een uitvoerige lijst op te nemen, kan ik u verwijzen naar de eigen site van Weile professor Gardner, waar u de meest recente staat van de literatuurlijst kunt aantreffen: www.rgardner.com/refs. U vindt daar ook een lijst van 145 bij schrijven. Zogenoemde peer-reviewed artikelen. Dit zijn artikelen die zijn verschenen in wetenschappelijke tijdschriften, waar een commissie de wetenschappelijke waarde heeft beoordeeld. ww.rgadner.com REFS slash underscore P. E. E. R. R-E-V-I-E-W-A-R-T-I-C-L-E-S.H-T-M-L -e Een groot deel van de artikelen kan direct op de genoemde sites worden gelezen. In het kader van dit boek wil ik graag nog apart noemen John Dunn en Marsha Hedrick The Parental Alienation Syndrome, an analysis of 16 selected cases in Journal of Divorce and Remarriage, volume 21, 1994, bladzijde 21 tot 38. Er is verder een centrale Nederlandse pasinternetpagina ontwikkeld, www.papa nl.nl.nu/pas. Daar zal ook speciaal ten behoeve van de lezers van dit boek een pagina met aanvullingen en opmerkingen worden bijgehouden. In de voetnoten bij de artikelen vindt u veel verwijzingen naar belangrijke binnen- en buitenlandse literatuur. Gezien het belang voor onze lezers vermeld ik hier nog Nederlandse literatuur over het oude verstotingssyndroom en aanverwante gebieden. Professor G.P. Hoefnagels, Handboek Scheidingsbemiddeling, Tienk Willink, 2000. Kees van Leuven en Annelies Hendricks, Kind in Bemiddeling, Molenschot, 2003. Maarten Legene, Hoe stel ik een kind, eigen uitgave. 1999, van Nijnatten en Zevenhuizen, dubbeleven, nieuwe perspectieven voor kinderen na echtscheiding, telathesis 2001, spruit, consorten, het verdeelde kind, Utrecht, november 2002, Joep Sander en anderen, het oude verstotingssyndroom in de Nederlandse context, uitgeverij Servo 1999, ISBN 905-7860-295. Joop Sander en Rob van Altena Het Paternalisme voorbij over discriminatie van de vaderlijke zorg in Ruimte voor Mannen onder redactie van Vincent Duindam van Gennep 1999. Joop Sander Is Fatherhood a Scientific Problem? about unsocial non-science in the low countries, in search of fatherhood, November 2003.